8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Opvallende toename van het aantal ongelukken in de tweede Koentunnel bij Amsterdam. Nu is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De moslimbroeders in Egypte hebben opgeroepen tot nieuwe protesten. Ze hopen dat vandaag miljoenen mensen de straat opgaan... om te betogen tegen het legeroptreden van woensdag... waarbij meer dan 600 doden vielen. Vanuit alle moskeeën in Cairo beginnen na het vrijdaggebed protestmarsen. De VN Veiligheidsraad heeft vannacht overlegd over de situatie in Egypte. De raad roept alle partijen op om een einde te maken aan het geweld. De raad was bijeengeroepen door Groot-Brittannië, Frankrijk en Australië. In Lagevuurse zijn de voorbereidingen voor de begrafenis van prins Friso in volle gang. Er zijn schermen neergezet rond de Stolpkerk en een bloemist is zijn boeketten aan het uitladen, zag verslaggever Ewout de Bruin daaruit kunnen we opmaken dat de koninklijke familie kiest voor witte bloemen rondom het graf van prins Friso. Want er worden al minutenlang ontzettend veel prachtige boeketten uitgeladen met vooral dus witte bloemen. Prins Friso wordt vanmiddag in besloten kring begraven. De gastenlijst is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de Noorse koning Harald erbij zal zijn. Hij is de peetoom van Friso. Er worden meer, nieuwere auto's gestolen. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna 12 meer... dan in de eerste helft van vorig jaar. Als het gaat om grote automerken, lopen eigenaren van een Lexus... het grootste risico dat hun auto wordt meegenomen. Blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. In totaal werden er in het eerste halfjaar ruim 5700 auto's gestolen. Bijna 3 meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen daalde juist met 15 VN-topman Ban Ki-moon heeft landen opgeroepen geld te geven voor humanitaire hulp aan Noord-Korea. Voor dit jaar is nog zo'n 100 miljoen dollar nodig, onder meer voor voedselhulp. Daarvan zijn volgens de VN zo'n 2,4 miljoen Noord-Koreanen afhankelijk. Ban Ki-moon zegt dat politieke afwegingen geen reden mogen zijn om van hulp af te zien. Nieuw-Zeeland is opgeschrikt door een aardbeving. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter, lag vlak bij de hoofdstad Wellington. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en valt de schade mee. Wel was het flink schrikken, zegt deze man. Dat uh, was pretty spooky. Yeah, it Was dat? Was yeah. We weren't, we, sort of, we weren't sure what to do. We sort of ran out in the end. It was. Uh, keep on going, going, going. I'm not sure whether that thing is safe or not. In februari 2011 veroorzaakte een aardbeving in Nieuw-Zeeland grote schade in de stad Christchurch. 185 mensen kwamen toen om het leven. In Parijs is de omstreden Franse advocaat Jacques Vergès overleden. Hij verdedigde onder andere terroristen en oorlogsmisdadigers zoals Klaus Barbie en Slobodan Milosevic. Het leverde hem de bijnaam advocaat van de duivel op. In 2008 stond hij nog een leider van de Rode Khmer uit Cambodja bij. Jacques Vergès is 88 jaar geworden. Een robot probeert de komende dagen een kluis in uit geest te kraken, waarvan de cijfercombinatie kwijt is. Professionele kluiskrakers kregen hem niet open. En daarom mag de robot het nu proberen. Deze robot draait alle combinaties die mogelijk zijn, dat zijn er 1 miljoen, draait hij allemaal af. Dat duurt gemiddeld uh, duurt het een dag. En uh, als je alle codes gedraaid hebt, ben je ongeveer drie dagen verder. De kluis staat al 20 jaar in het Militair Museum Fort aan Den Ham... en komt van het chemisch laboratorium van TNO. Wat erin zit, is onbekend. Het weer nog flink wat zon en maximaal van 23 graden op de Wadden... tot 28 in het zuidoosten. Later in de middag en de avond meer bewolking en kans op een enkele bui. Morgen droog en geregeld zon, 20 tot 25 graden. Zondag toenemende kans op buien en 21 graden.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over acht. Over een half uurtje loopt Turandi Martina de 200 meter. Vooraf was hij duidelijk. Ja, om goed te lopen, hard te lopen dus. Kijk, we gaan zo horen of dat ook lukt bij Martina. Uiteraard neem ik u eerst mee naar Egypte. Het moslimbroederschap in Egypte heeft opgeroepen tot een miljoenenmars... Moslimbroeders hopen dat mensen vandaag massaal hun ongenoegen zullen uiten... over het gewelddadige leger optreden, politieoptreden van afgelopen woensdag. Het leger heeft de opdracht gegeven te schieten... als de moslimbroeders zich schuldig maken aan terroristische daden. Het dodental als gevolg van de gewelddadigheden blijft maar oplopen. staat nu op ruim 600. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Sander, dat klinkt alsof het uh, ja, levensgevaarlijk is om de straat op te gaan. Is dat ook zo? Ja, dat hangt er een beetje van af. Voor moslimbroeders uh, kan dat zo zijn. Want op het moment dat je in zo'n mars loopt... die ze voor vandaag hebben aangekondigd... en je komt in de buurt van een overheidsgebouw... ja, dat kan geschoten worden. Kijk, het probleem is dat uh, er altijd een heel korte tijd blijkt te zitten... tussen uh, traangas en uh, schoten met hagel en schoten met scherp. En ja, nu, nu is bijna officieel gezegd dat daar geen verschil meer tussen zal zitten. V voor Egyptenaren die gewoon uh, de straat op gaan... zelfs uh, ten, na de avond klok die is uh, ingegaan, ja, is er eigenlijk in de praktijk niet zoveel aan de hand. De broederschap heeft voor vandaag, ik zei het al, opgeroepen... Hè, tot een miljoenenmars. Wat ja. denk jij, wat voor karakter zullen die protesten krijgen? Dat zullen we moeten afwachten. Wat ze hebben aangekondigd is dat uh, er is nu niet echt meer een centrale plek... waar ze uh, al dagenlang zitten en waar vandaan ze kunnen vertrekken. Dus ze vertrekken vanuit verschillende moskees... en willen dan naar het Ramsesplein lopen. Dat is dan de nieuwe naam van een plein. Uh, dat zit vlak in de buurt van het Tarjeerplein. Redelijk centraal in uh, Cairo. En dat is dus de vraag hoe ze daar naartoe zullen lopen. Of dat allemaal rustig is. Of uh, het leger of de politie zullen proberen tegen te houden. Hoe ze dat dan... Uh, zullen doen. Het is wat dat betreft echt een hele spannende dag. Mm. Maar het feit dat um, ja, de regering en het leger... het moslimbroederschap willen wegzetten als terroristen... Um, ja. Ja, is, is dat een beeld wat zij zullen willen weerleggen? Dat ze het ja, vreedzaam willen, willen houden? Ja, maar dat is het probleem wat je de afgelopen tijd al ziet in Egypte... dat uh, als het niet vreedzaam blijkt te blijven... Uh, geven beide partijen elkaar de schuld. Dus ja, weet je, die intentie die kan er misschien zijn... maar het zijn zulke grote groepen mensen... het zijn zulke grote groepen boze mensen ook... dat heb je nauwelijks meer in de hand. En dan heb je het niet alleen over Cairo uh, natuurlijk... je hebt het ook over andere steden in Egypte... want laten we niet vergeten dat bijvoorbeeld ook Suez, Alexandria... Said, al die andere namen, al die andere steden... ook daar zullen vandaag mensen de straat op gaan. Ja. Veiligheidsraad van de VN, eh, hoorde het al in het journaal... heeft alle partijen in Egypte opgeroepen een eind te maken aan het geweld. Maakt dat ja. enige indruk in Egypte op dit moment? Nee, beide partijen lijken uh, de ingeslagen weg door te zetten. Uh, dus de moslimbroeders die zeggen... Uh, wij willen dat onze uh, president terugkomt en dat alles wordt teruggedraaid. Het leger zegt nee, dat doen we niet. En juist omdat alle bemiddeling mislukt is tot nu toe... juist omdat er inmiddels meer dan 600 doden zijn gevallen... lijken die beide partijen alleen maar volhardender te zijn in die ingeslagen weg. En die ramkoers, ja, want dat is het dan toch kan eigenlijk alleen maar tot meer ellende leiden. Mm -hmm. Jij bent ook uh, in de moskee geweest... Hè, waar zo'n 200 lichamen nog liggen om geïdentificeerd te worden. Je hebt ook mensen gesproken op straat. Wat, wat zeggen ze over het buitensporige geweld van woensdag? Heel wisselend. Um, kijk, die moslimbroeders zijn boos. Dat, dat kun je je voorstellen. Andere mensen... Weet je, het zijn te veel doden om daar openlijk blij mee te zijn. Maar veel mensen zijn blij. En dat klinkt misschien heel vreemd, maar... Uh, de haat ten opzichte van de moslimbroederschap die is echt heel groot. Die is gevoed door uh, decennia lang propaganda... Uh, van de staatstelevisie bijvoorbeeld... die onder Mubarak uh, daar uh, nou ja, actief aan werkte. Maar ook doordat Morsi er natuurlijk... laten we dat niet vergeten... in het jaar dat hij aan de macht is geweest... echt een potje van heeft gemaakt. En dat heeft die, die uh, woede... Die, uh, dat wantrouwen ten opzichte van de moslimboederschap... wat er al was... heeft uh, dat uit laten groeien tot woede. En ja, dat maakt dat heel veel mensen heel erg bereid zijn heel veel te accepteren om die moslimbroeders aan te pakken. Goed. Weet jij trouwens um, of men bezig is zich te bewapenen, de moslimbroeders? Dat vind ik heel erg lastig om in te schatten. Kijk, er, er zijn wapens. Inmiddels is wel aannemelijk dat uh, op verschillende punten um, de moslimbroeders ook hebben teruggeschoten. Of zijn beginnen te schieten zoals het degen beheer, uh, beweert. Ik bedoel, die, die vraag, daar gaan we dan nu even aan voorbij. Uh -huh. Daar zijn wapens onder de moslimbroeders. De vraag is alleen op welke schaal en in hoeverre dat georganiseerd is. Het probleem is natuurlijk altijd met wapens. Je hebt er maar een paar nodig om een heel groot effect te hebben. Je hebt maar één bom nodig, zoals je gisteren zag in Beirut, om heel veel te bereiken. Je hebt maar één geweer nodig om iemand dood te schieten. Dus wat dat betreft, ja, elk wapen is er eentje te veel. Maar goed, dat geldt voor allebei de kanten natuurlijk. Sander van Hoorn vanuit Cairo. Sander, dank je wel weer. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is nog altijd alle reizen naar Egypte met een andere bestemming dan de hotelresorts aan de Rode Zee... en de Golf van Aqaba, worden ontraden. De reizen naar de resorts worden dus niet afgeraden. Nog niet, in ieder geval. Um, ja, we vragen natuurlijk af wat er gebeurt als het ministerie het advies aanpast... en um, hoe de reizigers het op dit moment sowieso vinden. U heeft er al wat over kunnen horen. We zijn onder andere op Schiphol geweest, waar reizigers vertrokken naar Egypte. Ik heb nu contact met Mirjam Dresmee van de ANVR, de organisatie van de reisbranche. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe gaat het in zijn werk als de situatie verslechtert um, en het ministerie het advies aanpast? Wat gebeurt er dan? Nou ja, kijk, in eerste instantie zijn de avia 4 die zijn natuurlijk verantwoordelijk om de reis uit te voeren... zoals je die ook mag verwachten als je die als reiziger geboekt. Dus al die strandvakanties, zoals naar Rode Zee en Golf Akaba die kunnen gewoon tot het mede doorgaan, omdat de reis gewoon kan uitgevoerd worden... zoals je die ook zou willen en de ook geboekt hebt. Mm -hmm. Op het moment dat het reisadvies wordt aangescherpt van Buitenlandse Zaken... dan neemt de toeroperator uh, dat advies mee van Buitenlandse Zaken... om te kijken wat er moet gebeuren. Maar hij heeft ook contact met zijn lokale agenten... met zijn medewerkers die daar zitten. Omdat het ministerie Buitenlandse Zaken... die geeft een reisadvies af voor, zeg maar... Alle Nederlanders. En dan moet je ook denken aan mensen die daar werken... die daar voor langere tijd moeten zijn voor hun werk. Ja. Maar wij als uh, reisbranche hebben het natuurlijk over een reisadvies... wat speciaal voor vakantiegangers is voor die daar twee of drie weken zitten. Mm -hmm. Dus daar kan een verschil tussen zitten. Maar het is wel zo dat als een tour operator zegt van... Hey, het advies van buitenlandse zaken dat is weer aangescherpt... dan gaat hij kijken van, kan ik mijn reis nog steeds uitvoeren... zoals die reiziger mag verwachten... Als, je dan, als er een moment zou komen dat je zegt... nee, dat kan ik niet meer, ik kan hem niet uitvoeren... dan zal die touroperator hem aanpassen. Nou, en in het ergste geval, waar het tot heden nog steeds geen sprake van is... zou het dan kunnen zijn dat tour operators. Eh, samen ook met het calamiteitsfonds en ANVR... en dan komt het calamiteitsfonds als het ware om de hoek kijken... gaan zeggen van, oké, okay, nou moeten we gaan inventariseren... wie heeft hoeveel mensen waar zitten... En moeten wij deze mensen terughalen of kunnen ze die gewoon een vakantie uh, blijven zitten? Maar er gaan geen nieuwe mensen naartoe. Nee. Uh, dus dan wordt er meteen à la Menuf gehandeld. En dat gaat gewoon echt heel snel. Ja, nou dat is goed. Wat ik me alleen afvraag, de aard van die reizen... Verandert toch al nu. Uh, wij spraken bijvoorbeeld gisteren uh, minister van Buitenlandse Zaken Timmermans. En die zei. Uh -huh. um, ja, blijf maar in de resorts. Terwijl ik kan me voorstellen, als je naar Egypte gaat op vakantie. voor twee weken. Uh, en je zit in zo'n resort. je wil misschien nog ook uh, de piramides zien, bijvoorbeeld. Maar dat kan dan niet als ik naar het advies luister van de minister. Nou ja, kijk, heel Egypte. op de, zeg maar het zuiden na, waar de, aan de kust zit. Uh, uh, daar gaan al geen reizen naartoe en daar worden al helemaal geen reizen uitgevoerd. Je hebt het dus eigenlijk nu nog alleen over uh, uh, de Rode Zee en de Golf van Akaba, die hotelresorts, waar mensen hun strandvakantie uh, willen doorbrengen. Die zijn niet geïnteresseerd en... in de piramides bedoelt u eigenlijk? Nee, die hebben eigenlijk echt daadwerkelijk een strandvakantie geboekt. Hm. En uh, wat natuurlijk wel zo is, uh, je moet ook als toeroperator kijken... welke bijvoorbeeld welke excursies had je eigenlijk uh, kunnen of willen aanbieden... Uh, welke misschien nu niet uitgevoerd kunnen worden. Maar je strandvakantie blijft nog steeds overeind staan. Ja, maar toch, we hoorden mensen op het uh, vliegveld gisteren ook zeggen... ik heb ervoor betaald, ik krijg mijn geld niet terug... dus ja, als ik hier blijf, ik ga toch maar. Dat klonk niet heel erg uh, vrolijk. Die mensen hebben er eigenlijk helemaal niet zoveel zin meer in. Nou ja, precies eigenlijk wat je nu zegt, mensen hebben er geen zin meer in. Kijk, als mensen geen zin hebben in een reis... en dat kan, dat kan, heeft het verleden geleerd ook met allerlei andere zaken... op vele manieren gebeuren... dan mag je best die reis annuleren, maar dan doe je dat op eigen kosten. Ja, precies. Op het moment, ja. Ja, kijk, op het moment dat een toeroprede zegt... je hebt bij mij een strandvakantie geboekt, het hotelresort... je kan prima je vakantie, als je namelijk de geluiden hoort via, ook via Twitter hè, en Facebook... Als je die vakantiegangers hoort die daar nu zijn, die zeggen: Je, je merkt hier helemaal niks van. We werken er pas als we met huis bellen. Of uh, als we een krant lezen. En uh, mensen zeggen ook: van, Je moet hier gewoon naartoe komen als je de Twitter-berichten volgt. Dus uh, de reiziger zelf daar ter plekke, die kan gewoon zijn strandvakantie vieren. Goed, duidelijk. Mirjam de rest mee van de ANVR, de organisatie van de reisbranche. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Prins Frieso wordt vanmiddag begraven in Lagevuurse. Het is uh, kwart over acht. Uitvaart begint met een dienst in de Stulpkerk vanmiddag. Wordt geleid door dominee Karel Terlinden En uh, ja, dat is natuurlijk een goede bekende van de koninklijke familie. Koninklijk huisverslaggever Menno Reemmeijer. Uh, Menno, het is een besloten begrafenis. Dat is iets wat we niet gewend zijn hè, van koninklijke begrafenissen. Nee, vrijwel alle oranjes die zijn bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft. Dat is al uit de, uit de stadhouderperiode. In de recente geschiedenis natuurlijk, wat ons nog het meest bijstaat. De uitvaart van Prins Claus in 2002. En later ook Juliana Bernhard. Er zijn in het verre verleden wel oranjes bijgezet op andere plekken hoor. Uh, maar dat is al heel lang geleden. Wat ook bijzonder is aan deze uh, begrafenis... is dat prins Friso de eerste is die ook begraven wordt. Uh, en het was altijd gebruik om de lichamen te balsemen en, uh, en bij te zetten... zoals we dat gezien hebben in Delft... dus waar die kisten dan de kelder in uh, werden gedragen. Nou, vandaag niets van dat alles. Friso heeft er bij leven misschien zelf voor gekozen... om in lage vuurse begraven te willen worden. Of het is een besluit van de familie geweest. Dat, ook dat weten we niet. Uh, zoals we eigenlijk vooral veel niet weten. Het gebeurt in ieder geval vanmiddag. Hoe laat is niet bekendgemaakt. Maar we hebben begrepen uh, via allerlei bronnen dat het toch echt om drie uur is. In alle beslotenheid, ver weg van de camera's. Uh, ver weg ook van belangstellenden. Ik zeg wel ver weg van de camera's. Ik moet er wel bij zeggen, rond zes uur worden er een paar beelden door uh, de RvD vrijgegeven. Uh, uh, zodat er nog wel een paar beelden te zien zullen zijn. En hoe strak is de regie van de Koninklijke Familie van het Koninklijk Huis vandaag? Ja, heel strak. We natuurlijk ook al van, van Ewout, uh, die een lage vuurs is. De familie bepaalt de plek en hoe het gebeurt. Dat is natuurlijk op zich weer niet bijzonder. Dat geldt voor iedere begrafenis. Maar dat een uh, heel dorp wordt afgesloten om media en andere belangstellenden weg te houden. Dat geeft wel aan hoe, uh, hoe strak de regie is. Uh, anders dan bij andere koninklijke begrafenissen wordt het uh, echt als een privémoment beschouwd waarbij we ook nauwelijks informatie krijgen... over hoe de dienst in de Stulpkerk eruit gaat zien. Je zei het al, het enige dat we echt weten... is dat die wordt geleid door Karel Talinde van de kloosterkerk in Den Haag. Inderdaad, een goede bekende van de familie. Mm -hmm. De man die zowel Friso en Mabel heeft getrouwd... maar ook Willem-Alexander, Maxima en Constantijn en Laurentien. Ze hebben daar catechisatie gedaan bij Talinde, de, de drie jongens. En hij heeft ook de uitvaartdienst van Klaus en Bernard gedaan. En dat doet hij straks dus ook in Laagvuurs in de Stulpkerk... Waar we van weten dat er een koor zal optreden, want dat heeft gisteravond in de kerk geoefend, hebben we gehoord. Maar hoe de dienst er verder uitziet en wie er zijn, dat is allemaal niet bekend. Besloten en privé, zoals de familie dat wil. En dat blijkt ook wel uit het feit dat er niemand uit de politiek, uit de Kamer of Kabinet vertegenwoordigd is. Eh, want dat weten we dan weer wel. Premier Rutte komt ook niet. Goed. Menno Rehmeijer over de begrafenis van Prins Frizo vanmiddag in Lagevuurse. Het is 18 minuten over acht het naar het NOS Radio 1 journaal. Wat is er toch met de nieuwe Koentunnel aan de hand? Dat wil Rijkswaterstaat graag weten. Want sinds de opening in mei dit jaar zijn er al tientallen ongelukken gebeurd. Daarom wordt nu onderzoek gedaan naar wat er allemaal misgaat. Nou, wij sturen onze eigen onderzoeker die kant op. Verslaggever Martijn van der Zanden. Nou, op weg naar de Koentunnel dus. En dan ga ik hem doen van noord naar zuid. Dat is het smalle stuk met twee rijstroken... Als we dan de tunnel naderen zie ik wel wat remlichtjes, dat mensen dus blijkbaar toch in ieder geval wel afremmen. Ja, omdat het toch wel lijkt alsof je een smal gat inrijdt, terwijl de andere kant er veel breder uitziet. Nou, in de tunnel zelf aan de rechterkant rode lampjes op de vanrail en links witte lampjes, geen vluchtstrook, maar ja, wel brede rijstroken. Dus wat dat betreft, dat zou het probleem niet kunnen zijn. Ja, en ik moet zeggen, als ik er zo doorheen rijd, ervaar ik dat niet als heel vervelend. Maar misschien dat andere mensen dat inderdaad anders ervaren. Maar eens even kijken. Ik heb er zelf weinig last van, moet ik eerlijk zeggen. Ja, mensen ze zeggen dat het smal is. Ja, dat is zo. Maar als je gewoon goed stuurt en goed oplet, dan gaat het prima. Ja. En de rode lampjes aan de zijkant leiden die er nog af? Ze zijn me niet eens opgevallen, dus ik denk het niet. Ik kan me voorstellen inderdaad, dat je denkt, uh, ga ik wel de goede kant op. <laughs> en uh. mensen denken ook dat het remlichten zijn. Oké, okay, daar ja, kan ik me iets van voorstellen. Hoe ervaart u de tunnel? Vindt u het prettig om in te rijden? Ik, ik, zover ik weet wel, ik heb er nog geen uh, nare ervaringen mee. <laughs> en mensen vooral van, even kijken, vanaf deze kant richting Amsterdam zeggen ze, hij is smal. Ja, dat zou wel eens kunnen. Maar ik, nog, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er geen last van. Maar misschien als je wat minder vaak op de weg zit, dat je dat wel hebt. Maar goed, ik rij vrij veel. Dus ik heb wel, ben wel wat gewend qua smalle weetje en dat soort dingen, zeg maar. U zegt inderdaad misschien als onervaren rijder ja. dat het dan wel lastig zou ja, kunnen dat zijn. dat kan me wel voorstellen, ja. Nou, ik had eerlijk gezegd uh, verwacht dat er een baan bij zou komen. Ook richting Zuid, maar we helaas nog niet. Oh, het is vooral richting Zuid, hè? Dat is vrij smal, schijnbaar. Ja, er blijven twee banen. Die kant op, richting Amsterdam, is het dramatisch. Ja, waarom? Ja, ik weet het niet uh, hoe dat uh, is gekomen. Het is smal, denk ik? Ja, misschien. Mensen, uh, mensen die bang zijn, die voor de tunnel gaan remmen misschien. Ja, ik zal het niet weten wat, uh, wat de redenen zou kunnen zijn. Maar verbeterd is het in ieder geval niet? Nee, niet uh, om naar Amsterdam toe te gaan, smorgens. Gerard Tatole, verkeerspsycholoog... Ja, die tunnel. Wat is er nou allemaal mis mee? Ja, er is een hoop mis met die tunnel. Uh, als je tenminste van noord naar zuid rijdt, in die richting... is het een erg smalle tunnelbuis. Uh, en als je daarin komt, dan uh, is dat heel erg benauwend. Je ziet dat er ook geen vluchtstrook is. En er zijn in Nederland nog steeds heel veel mensen... die hebben toch een beetje tunnelangst. Die vinden het toch een beetje griezelig in zo'n lange buis zitten. En het idee dat als je daar pech krijgt, en ja, je kan geen kant op. Als je dit zo allemaal hoort, dan zou je denken... hoe heeft Rijkswaterstaat deze tunnel zo kunnen bedenken? Ja, dat snap ik ook niet helemaal. Te meer, omdat de andere kant op... Uh, de tunnel een heel stuk beter is en veel ruimer is en veel minder die tunnelangst oproept, zou ik maar zeggen. Dus het lijkt erop alsof ze bij één kant gestopt zijn om na te denken. Wat zou Rijkswaterstaat nog kunnen doen om het te verbeteren? Want ze zijn nu dus bezig met een onderzoek maar ja, je kunt natuurlijk weinig aan zo'n tunnel veranderen zou je denken. Ja, dat onderzoek dat gebeurt omdat er gewoon heel veel ongelukken gebeuren. Dus het is aantoonbaar niet veilig op dit moment. Dus er moet wat gebeuren. Maar de enige ruimte die je nu nog hebt is toch iets met uh, betere verlichting. Of de tunnel een kleur geven waardoor het minder eng is om erin te rijden zal ik maar zeggen. Uh, zulke dingen, want je kan inderdaad niet de tunnelbuis gaan verbreden. En een vluchtstrook erlangs kan niet. Je kan ook geen uh, rijstrook opofferen want er zijn er maar twee. Dan wordt het helemaal een knelpunt. Heeft het misschien ook met, met wennen te maken dat mensen er... Aan we moeten wennen aan deze tunnel? Ongetwijfeld. Er zijn natuurlijk altijd uh, wen-effecten. En als mensen er nou een paar keer doorheen gegaan zijn, gaat het een stuk beter. Maar dit blijft een tunnel die zeker voor mensen die er voor het eerst komen. Uh, ja, toch een benauwd gevoel oplevert. Ja, dat is ook uh, precies wat luisteraars ons uh, meegeven. We hebben eens gevraagd op Twitter wat ervaringen zijn uh, van uh, automobilisten bij de Koentunnel, bij de A10. Nou, Paul Riekmans laat bijvoorbeeld weten, volgens mij is die nieuwe Koentunnel... Eh, Noord-Zuid vooral nog smaller dan de oude Velzortunnel uit de jaren 50. Dat is gevaarlijk. Klaustrofobie heeft hij erbij gezet. Eh, niemand anders laat weten, het is altijd heel chaotisch daar. Op en afritten, verschillende snelheden, malle bochten en veel vrachtverkeer. Nou, zoals het nu naar nou uitziet, komt Rijkswaterstaat aan het eind van deze maand... met de onderzoeksresultaten naar buiten. Zo uh, horen we nog een keer die havendirecteur Harm Post uit de Eemhaven. Omdat het zo fijn was vanochtend. Blijf luisteren. In de ochtend en avondspit het NOS Radio 1 Journaal. With your Avenger eyes and your cat-like ways I can hold you You are a fool for me to be cruel I'm leaning on this bar listening to you sing And your sad song rings in my ears Softcel met Torch was dat. Het wordt een groot probleem om voldoende personeel te vinden... voor de nieuwe bedrijven in de Eemshaven. Ondanks dat er bijna 700.000 werklozen in Nederland staan... staan ze in Noord-Groningen te springen op personeel. Nou, daarom halen ze nu zelfs mensen uit het buitenland. Havendirecteur Harmpost gaf onze verslaggever Nick Wouters een rondleiding. In de eerste plaats natuurlijk van harte welkom in de energiehaven van Nederland. Gaan wij uh, laten zien dat het in... Uh dit deel van Nederland eigenlijk nog zeer behoorlijk gaat... ondanks de wat slechte economische berichten die de laatste dagen ons bereiken. En hoe gaan wij dat doen? Dat gaan we uiteraard doen per boot, want als je in de haven te gast bent... dan hoort er gevaren te worden. Als je naar nou die windmolen daar ziet, dan zie je daar bovenop... zie je zo'n rood hekwerk. Dit zijn dus windmolens die hier uitgetest worden... en vervolgens op zee worden geplaatst waar dus de monteurs, die er toch vijf, zes keer per jaar naartoe moeten... met een helikopter naartoe gevlogen worden. En die worden dan boven, tussen dat hekje, worden ze naar beneden gelaten. En dan moeten ze de sleutelen in die, uh, in die windmolen. Zo. Een stukje verder gevaren. Inmiddels, wat zien we hier? De centrale van Essent RWE, met aan de linkerhand drie grote vingers. Grote pijpen die in de lucht wijzen van Nuon Vattenval... Twee nieuwe centrales die hier in de Eemshaven gebouwd worden... en die er dus met de bestaande centralen voor gaan zorgen... dat we een derde van alle Nederlandse stroom hier gaan produceren. Hoeveel mensen werken hier nou in de haven? Direct in dienst bij de bedrijven 6500 man. Uh, en daarnaast zeg maar, een factor 2 bij de toeleveranciers. En u heeft nog meer mensen nodig, begreep ik. Er zijn denk ik nu uh, enige tientallen vacatures... en dat gaat de komende jaren oplopen tot duizenden. Nou, hebben we een, uh, u heeft het ongetwijfeld ook gehoord, al bijna 700.000 ja. werklozen in Nederland. Dat moet een makkie voor u zijn om uh, die banen op te vullen. Ja, en dat is het dus niet. En dat is ook meteen het grote zorgenpunt. Het punt is dat het profiel, de kennis en de kunde die die bijna 700.000 mensen hebben, niet past op de vraag uit de arbeidsmarkt. Want die vraag, die zit hem dus in de hoek van de process operators, de chemisch technologen, de informatietechnologen. Er zijn natuurlijk wel mensen die opgeleid zijn voor die, voor die uh, beroepen. maar die wonen dan misschien niet in uh, Noord-Nederland. die wonen niet in de buurt van Groningen. in de buurt van de Eemshaven. Hoe krijgt u ze hier naartoe? We hebben een programma dat heet Zout aan de Broek. En dat heeft drie verplichte onderdelen: vis eten, je neven drinken. nooit enig bezwaar op gehoord. met een speedboot door de haven ragen, zodat je ziet wat er gebeurt. en in de derde plaats op bezoek bij een van de bedrijven in de haven. Nou, op die manier laat je zien dat er hier dus werk is en komt. En dat je notabene nog als achtertuin een werelderfgoed hebt. Namelijk Waddenzee. En mensen lachen er altijd om, maar ik zeg het wel heel serieus. Die Waddenzee die staat gewoon tussen het Grand Canyon en het Great Barrier Rift in. Ik heb goed nieuws voor u. Komt hier wonen? Nee, nee. nee oh. <lacht> ik heb ze nog niet afgevinkt op mijn lijstje van, het wereld, uh, van de werelderfgoedlijst. Daar gaan we er straks even in stil liggen, zonder motor... zodat je even kunt genieten van de schoonheid van het wat bij dag. Zoals ik al zei, de schoonheid van het wat bij dag. En dan denkt u niet aan openstaande vacatures of uitbreiding van de haven? Nee, soms moet je ook, om de eigen geest vrij te krijgen... moet je ook gewoon even die stilte en die ervaring... dat ik nou toch weer iemand... Een stempeltje kan geven in zijn eco-paspoort. omdat hij naast het Great Barrier Reef nu ook werelderfgoed Wadden heeft bezocht. moet je bij dat momentum ook even stil weten te staan. Ja, of dus gewoon met je speedboot door de haven ragen. Havendirecteur Harm Post was dat. Hij ziet dat bedrijven in zijn haven steeds vaker personeel uit Griekenland, Spanje en Portugal halen. terwijl er dus in Nederland werkloosheid is. Dit is radio 1. Naar Jan van der Putten voor het NOS Journal. De Egyptische interimregering heeft gewaarschuwd... dat ordendiensten met scherp zullen schieten... als betogers overheidsgebouwen aanvallen. De moslimbroeders hebben opgeroepen tot nieuwe protesten. Ze hopen dat vandaag na het vrijdaggebed... miljoenen mensen de straat op gaan om te betogen... tegen het legeroptreden van woensdag. Autodieven hebben vooral belangstelling voor auto's van 2 tot 3 jaar oud, blijkt uit cijfers van de stichting Aanpak voertuigcriminaliteit. In de eerste helft van dit jaar zijn er 11,6% meer relatief nieuwe auto's gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar. Van de grote automerken lopen eigenaren van een Lexus het grootste risico dat hun auto wordt meegenomen. In Lagenvuurse wordt vanmiddag prins Frieso begraven. Hij overleed maandag. Het wordt een besloten plechtigheid. De gastenlijst is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de Noorse koning Harald erbij zal zijn. Hij is peetoom van Frizo. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving van 6,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag vlak bij de hoofdstad Wellington. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en valt de schade mee. Uit voorzorg werden treinen stilgezet en vluchten geannuleerd. En de Amerikaanse Veiligheidsdienst NSA is de laatste jaren... duizenden keren per jaar zijn bevoegdheden te buiten gegaan. Dat schrijft de Washington Post op basis van documenten... die aan de krant zijn doorgespeeld door klokkenluider Edward Snowden. De NSA overtrad onder meer op grote schaal de Amerikaanse privacy-wetgeving. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het wordt vandaag zomerswarm in Nederland... en dat betekent dat de temperatuur de 25 graden gaat halen. In het Zuidoosten kan het plaatselijk zelfs 28 graden worden... Alleen het westelijk waddengebied en de westkust halen waarschijnlijk de 25 graden niet. Maar met 23 à 24 graden is de temperatuur ook daar prima. Iets lagere temperaturen aan zee komen doordat de wind daar over zee waait. Met windkracht 3 tot 4 en in de vroege ochtend nog af en toe windkracht 5. In het binnenland staat er minder wind. Windkracht 2 uit 3 uit het zuiden tot zuidwesten. Daar wordt alleen maar warme lucht het land binnen geblazen. Vanochtend zijn er flinke zonnige perioden. Vanmiddag komt er wat meer bewolking. Dat zijn stapelwolken. En vooral in het midden en noorden van het land kunnen die lokaal uitgroeien tot een bui. Vanavond komt er bovendien een koufront dichterbij. Dat maakt de kans op meer bewolking en een enkele bui ook in het westen en noorden weer wat groter. Vannacht schroomt er dan wat minder warme lucht het land binnen. Morgen hebben we daardoor zonnige perioden. Vrijwel droog weer, maar wel iets lagere temperaturen. Het wordt morgen zo'n 20 tot 25 graden. Zondag komen er meer wolken en buien. Dan daalt de temperatuur middags tot rond 21 graden. En Tjurandi Martina loopt straks de 200 meter. Dat hoort u in het Radio 1-journaal. Op hollandtour.nl beleef je de leukste attracties van Nederland online. Ga naar hollandtour.nl. Door schrijf je met OE. Dan Brown is terug met Inferno.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Op mijn scherm zie ik dat ze in Moskou nog niet begonnen zijn... met die 200 meter waar Tjurani uh, Martina aan meedoet. Uh, op het WK atletiek. als ze beginnen, dan melden we ons uiteraard gelijk. Een dagje winkelen naar het strand of uh, naar de dierentuin. Consumenten hebben ongelooflijk veel mogelijkheden voor een dagje uit. Pretparken proberen natuurlijk ook met nieuwe attracties gezinnen te lokken. Een relatief nieuw attractiepark zit in Zevenum, dat is in Noord-Limburg. Toverland heet het, goed voor 600.000 bezoekers per jaar. Maar ze willen nog meer, Worden onze verslaggever Jeroen schut van de directeur Caroline Kortoms. Eh, waar we nu zijn, dat is onze eerste hal in 2001 gebood... Vol met attracties voor de kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. Een echte achtbaan hebben we binnen, bootjesbanen, zweefmolen. En toen dacht u op een gegeven moment, we moeten ook naar buiten. In tegenstelling dat we in eerste instantie aannamen, we zijn indoor, dus we gaan vooral in de winter heel sterk worden. Bleek dat voor ons ook de zomer echt het allerbeste seizoen is. Dus we zijn steeds meer naar buiten ons gaan oriënteren. En wat is er nu buiten? Ja, buiten hebben wij twee hele mooie gebieden. Een mythisch gebied waar onze super achtbaan, Houten Achtbaan Trooi staat. En waar we een schommelschip hebben. En we hebben drie maanden geleden hebben we de Magische Vallei geopend. Nou zijn er enorm veel concurrenten. Hè? Wat merkt u daarvan? Ja, weet u, ik ervaar zelf andere parken nog minder als concurrent. Ik vind de concurrentie van bijvoorbeeld koopzondagen, etc., die vind ik veel zwaarder wegen dan die van collega parken die gewoon ook een heel mooi aanbod hebben. Kom aanstaande zondag naar het centrum van Schiedam. Gezellig winkelen in de historische binnenstad. Aanstaande zondag van 12 tot 5. Hoe probeert u nou toch klanten hier naartoe te trekken? Wij denken dat de kwaliteit... Hoe dan ook, datgene is waar de gast naar op zoek is. Nou ja, wat is nou hoge kwaliteit? Ja, is zorgen dat je bij alle weersomstandigheden het visje doorgaat. En dat bieden wij hier. En dat is met name die medewerker die echt laat voelen dat elke gast meer dan welkom is. Geen zaggerijnige medewerkers? Oh nee, die pak ik bij de kladden. Want ja, uh, mensen willen uit, maar ja, het moet toch ook een beetje goedkoop. Dat merken we heel sterk. Acties ...zijn onderdeel geworden van attractieparken. Toch hebben wij sinds dit jaar daarin een eigenwijze koers gekozen. Wij voeren acties, maar heel matig. Kun je een bonnetje uitknippen ja. en dan krijg ik hier wat korting. En dan krijg je hier wat korting, ja. En wie betaalt die korting nou? In feite doen wij dat. Ja, dat is een aanslag op de winst. Ja, een behoorlijke aanslag. Dat is ook de reden waarom wij hebben gezegd, wij doen het met mate, want wij hopen ook echt dat dit gauw genoeg afgelopen gaat zijn. Niet alleen in de attractiebranche, maar de grens moet bereikt zijn. Uiteindelijk heb je wel een minimaal inkomsten heb je gewoon nodig om je park ja, break even is te weinig. We moeten winst maken. Winst om ook op lange termijn de goede dingen te kunnen blijven doen. We lopen nu naar Troy, dat is onze houten achtbaan. Het is een van de hoogste, snelste, langste van Europa. Daar komen de coasterfans van heinde en verre naartoe. Het is een beest. Dit lijkt me ook prima voor schoolreisjes. Ja, dat vinden gelukkig heel veel scholen. Want we hebben dit jaar zo'n 80.000 schoolreiskinderen al over de vloer gehad. Nog sneller. Nog mooier. En nog leuker, we leven verrassende dag met het hele gezin. De Efteling hè, staat eigenlijk eenzaam bovenaan met 4 miljoen bezoekers per ja. jaar. Ja, dat gaat u voorlopig niet halen, maar wat hoopt u? Anderhalf miljoen? Nou, weet u, als we het nog eens 15, 20 jaartjes erbij doen... dan mikken wij absoluut erop om diezelfde schaalgrootte als een Efteling te bereiken. En wij hebben nog genoeg potentie, genoeg ideeën... Genoeg plannen en ambities om dat ook werkelijk te gaan doen. Sky is the limit, want er is nog zoveel moois mogelijk. Onstuitbare ambities van Toverland in Zevenum hoorden u van directeur Carolien Kortooms. Een verslag van Jeroen Schutijzer. Ze zijn inmiddels aan het lopen in Moskou, maar er zijn in totaal zeven series, 200 meter. Uh, Turandi Martina die gaat straks lopen. En Die houtkamp houden ze voor ons in de gaten en die meldt zich zodra hij aan de, finish, uh, aan de start staat. Het vertrouwen van de inwoners van Curaçao in de politie... is er deze week niet groter op geworden. Drie agenten zijn uit hun ambt gezet, veroordeeld tot 14 maanden cel... vanwege geweld tegen een arrestant. Correspondent Dick Draaier over hoe die agenten tegen de lamp liepen. Die agenten waren via een omweggetje gereden... om in een rustig recreatiegebied de in elkaar te kunnen slaan... En op het bureau werd dat dan nog eens herhaald. En later ontkenden de agenten ooit omgereden te zijn. Laat ze aan de arrestanten hebben aangeraakt. De verwondingen, zo beweerden ze, had hij opgelopen omdat hij zet had gepleegd bij zijn arrestatie. Wat de drie agenten over het hoofd zagen, was dat hun auto voorzien was van een GPS-tracking systeem. En die toonde aan dat de auto wel degelijk het recreatiegebied was gereden en daar had stilgestaan. En omdat op het bureau een andere arrestant de mishandeling daar ook had gezien, was het voor. Moeilijk meer om tot een veroordeling te komen. Mm. Gebruikt de politie op Curaçao vaker op deze manier geweld? Ja, dat is een publiek geheim. Niet iedereen natuurlijk, maar een deel van de Genten drinkt gezag af door stoer gedrag en weinig tolerantie. He, je hebt dan al gauw een, een klap te pakken. Ik heb dat zelf een keer aan de lijve ondervonden, Lara. Toen ik opgedragen werd om ergens anders te gaan staan. En ik reageerde toen niet snel genoeg. 12 agenten lag binnen. No time onder vijf agenten op het asfalt. Op Curaçao ga je niet in discussie met een agent, om het zomaar te zeggen. Aha, iets anders dan hier in Nederland. Die agenten zijn nu aangehouden. Uh, worden ze daar doorgaans voor berecht? Hoe, hoe verloopt dat over het algemeen? Nee, dat gebeurt niet vaak. Politiemensen die dekken elkaar. En in deze zaak werden de drie ook nog eens door de politie de hand boven het hoofd gehouden. Tussen de mishandeling en de rechtszaak zat anderhalf jaar. En in die anderhalf jaar bleven de agenten gewoon in functie. Terwijl er dus een justitieel onderzoek tegen hen gaande was. Dat is een. Voor de eerste zitting, hier in februari dit jaar, werd de politieleiding wakker en werden de non-actief gezet. Mm. Nou is dat natuurlijk een lastig onderwerp, hè? want een uh, geweldsmonopolie ligt bij de overheid, uh, bij de politie. Hoe kijken inwoners van Curaçao überhaupt tegen het gezag aan? Nou ja, iedereen weet hoe de politie hier te werk gaat, dus het verhaal aan zich vragen de mensen niet. curaçao zijn over het algemeen welplichtsgetrouw, dat wel, maar uit angst dan uit overtuiging, is mijn idee. En nou ja, de moord op Helmut Wiels en twee jaren regering Schotten... heeft het vertrouwen in het gezag hier niet echt goed gedaan. Toch uh, moet ik zeggen, laat deze rechtszaak zien... dat niet iedereen om straks gang kan gaan. En dat geeft voor veel mensen hier op zou dan wel weer. Correspondent Dick Draaier was dat straks het symbool dat Italië verdeelt. De A3. Eerst naar Journal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Want in Moskou is vandaag de dag van Tjurendi Martina. Ik zei het al, op de WK atletiek in Moskou. Hij moet hard rennen. Hij begint zo dadelijk in de series van zijn favoriete afstand, de 200 meter. En die houtkamp houdt het voor ons in de gaten. En staat die staat hier al bij de start? Eh, Jazeker. En hij wordt hier eh, volop in beeld genomen door de regie. Omdat het een van de favorieten is. Tjurendi Martina, 29 jaar, geboren op Willemstad, Curaçao. En hij loopt zijn favoriete 200 meter niet in de finale van de 100 meter gekomen. Heeft wat last van een liesblessure en dat is altijd slecht nieuws. Ik hoop met zo'n bocht in, op de 200 meter dat die liesblessure niet gaat opspelen. Overigens Martina met Bolt samen. De enige sprinters die hier aanwezig die uh, in de 100 en 200 meter finale van de laatste twee Olympische Spelen stonden. En hij is een grote meneer. Het Nederlands record, 1985. Wat moet hij doen in de, op de 200 meter? Dit zijn de series. Om naar de halve finale te gaan, moet hij uh, bij de eerste drie komen. En als dat niet lukt, waar we niet van uitgaan... dan uh, zou hij ook nog op tijd door kunnen gaan. Want de drie tijdsnelsten gaan ook nog door. Maar laten we er maar gewoon van uitgaan... dat hij, als hij heel blijft, bij de eerste drie komt. Ze zitten klaar. De acht man van de tweede serie van de 200 meter. Jorendi Martina loopt in baan drie. Belangrijke tegenstander is Harris uit Canada... en Quinones uit Ecuador. Dat zijn de snelle jongens. Goed weg. Jorendi Martina, die bocht dan houdt hij goed... Met die uh, Lies. Hij uh, ja, loopt zuinigjes aan de binnenkant van zijn baan. En komt nu op het rechte eind Ligt nog wel wat achter. Maar nu komt zijn uh, sterke deel. Het tweede deel. Martina rustig in dat oranje shirt lopend naar de tweede positie. Achter Quinones. Keurig gedaan. Chorendi Martina naar de halve finale. Overigens die halve finale is vanavond al. En dan kunnen we weten, zullen we weten of hij ook wat eigenlijk hoort in de finale gaat komen. Chorendi Martina dus soepeltjes door naar de halve finale. Oké, okay, en bij de uitlopen geen trekken met het been? Geen... Nee, ik zit daar op te niet kijken, grijpen, hij loopt naar de rustig. Nou, een klein beetje wel hoor. Ik kijk nu naar hem, de linkerhand gaat een heel klein beetje naar het been. Toen zijn tijd was trouwens 2037, was een, een redelijke tijd. Maar daar ging het niet om in dit geval. Hij loopt nu langs de honderden persmensen die uh, daar klaarstaan... om hem uh, eventueel te interviewen onder collega Stekelenburg. En uh, Jurendi Martina loopt er frisjes bij en hopelijk vanavond ook. Goed en nou, die, dank je wel voor nu. U kunt hem trouwens ook volgen op Twitter. En die Houtkamp doet hij ook verslag van deze race. En die Houtkamp dus op Twitter en later bij ons in de uitzending of op deze zender Radio 1. Als in de zomer de grote uittocht richting het zuiden weer begint, herinnert Italië zich ineens weer die snelweg A3. 500 kilometer slecht wegdek. Duidelijk maakt dat Italië in tweeën is verdeeld. De snelweg Salerno-Reggio Calabria is het symbool van een falende overheid. Nou, hier houdt dus de A1, de snelweg van Milaan naar Salerno, op en begint de A3. Die A3 loopt van Salerno, net onder Napels, naar Reggio di Calabria. Dat is in de punt van de Italiaanse laars, zo'n 500 kilometer snelweg, waar ze in 1962 aan begonnen zijn en die nog steeds niet af is. La Salerno-Reggio Calabria, uh, viene uh, definito il corpo di reato più lungo d'Italia. De Salerno Reggio Calabria is het langste plaatsdelict van Italië. Zegt Lucio Mussolino, een lokale journalist hier in Reggio Calabria. Elk bouwbedrijf dat aan de Salerno Reggio Calabria werkt. is verplicht om aan de lokale maffia-clans afpersgeld te betalen. En dat loopt ongeveer op 3% van het hele bedrag. Ik ben even gestopt, ongeveer halverwege de Salerno Reggio Calabria, de beruchte snelweg. En deze meneer die naast me staat en rustig van zijn ijsje staat te genieten... zegt, ja, het wordt onhand wel een keer tijd dat ze die snelweg af gaan maken. Lucio, als we het hebben over aanbestedingen... kan je zeggen dat Europees geld, dus geld dat vanuit Brussel naar Rome wordt gestuurd... uiteindelijk in de zakken... Van, van Mafiosi terechtkomt. Absolutamente zie. Maar questo Andrangeta werden definieren come criminale più potente aan het verdwijnt er Europees geld in de zakken van mafiosi. Als je ervan uitgaat dat Andrangeta de sterkste mafia is ter wereld. En die mafia moeten we niet meer zien als die man met die Gleifgoed en die mitrailleur, dat zijn ondernemers. En dat zijn mensen die dus het grote geld Beheren. Dus op het moment dat uh, wat Brussel geld naar Rome stuurt om Zuid-Italië te ontwikkelen... dan moet je ervan uitgaan dat dat geld uiteindelijk in de zakken van die mafiosi verdwijnt. De A3 de Salerno Reggio Calabria is regelmatig te horen... ...bij de verkeersinformatie op de Italiaanse radio. Vooral in deze periode, in de zomerperiode... ...waarin veel Zuid-Italianen die in het noorden wonen... ...weer terug naar huis gaan om vakantie te vieren. Ik heb deze week de weg weer gedaan. Ik heb hem al heel vaak gedaan. En ik moet zeggen, ik heb hem dit jaar beter aangetroffen dan ooit... Op de 500 kilometer was het misschien 60, 70 kilometer met wegwerkzaamheden. De weg is bijna klaar. Dat betekent dat, dat de verdiensten rondom die weg ook ophouden. Of, of vergis ik mij? Ik ja, heb 30 jaar en eh, ik weet niet in mijn vita of ik had, de Salerno-Reggio Calabria completamente helemaal verhaald. Ik ben 30 jaar en in al die tijd heb ik die snelweg nog nooit afgezien, zegt, zegt Lucio, journalist hier in Reggio Calabria. Het is waar dat de snelweg er nu beter bij ligt dan zeven, uh, acht jaar geleden. Uh, toen in de jaren 70 de eerste keer de snelweg af was, werd er al heel snel begonnen met het moderniseren van de weg. En nu is het ook zo dat als je uh, ziet dat er delen van de weg zijn die klaar zijn en die ineens na twee, drie, vier jaar uh, toch ineens weer onderhoud nodig hebben. Hij zegt, daar zit het in. Het gebruik van inferieure materialen leidt ertoe dat de weg uiteindelijk nooit helemaal afkomt. De snelweg A3 van Salerno naar Reggio di Calabria. Correspondent Angelo van Schijk zal hem vanuit Rome nog vaak zien, want zijn schoonfamilie woont op Sicilië. Luister naar Jul, standing still. There's a dead end to my left. There's a burning bush to my right. You aren't in sight. You aren't in sight. voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Lage Vuurse vindt vanmiddag in Besloten Kring de Uitvaart van Prins ook plaats. En ik praat daarover met Jacobine Giel. Zij is theologe, deskundige op het gebied van kerkdiensten en religieuze plechtigheden. Van Giel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denkt u dat het karakter en de sfeer zal zijn van de dienst? Denkt u bijvoorbeeld dat het een protestantse, overwegend protestantse dienst zal zijn? Nou, dat lijkt me een moeilijke kwalificatie. Kijk, de dominee die de dienst leidt, Karel de Linde, is een protestantse dominee. Dus in zoverre ja. Maar als je iets hebt kunnen afleiden aan de diensten van het Koninklijk Huis in de afgelopen jaren... of dat nou de huwelijksdiensten zijn, de doopdiensten en vooral ook de uitvaarddiensten, dan is het dat ze daar heel goed in slagen om dat heel persoonlijk in te kleuren. Dus, en ook redelijk vrij putten uit de verschillende tradities... gewoon ook om, om ja, aan te sluiten bij hun eigen spirituele en waar ze zelf staan. Mm -hmm. Dus ik denk dat het een hele persoonlijk gekleurde dienst zal zijn. Mm, en ook persoonlijk gekleurd in die zin uh, dat het um, ja, een besloten bijeenkomst is... en dat de dominee, u zei het al, Karel Terlinde... ruimte heeft om zijn persoonlijke band met Frizo aan te geven? Ja, kijk, het is, het is voor iedereen die daar is zonneklaar... dat hij ook de dominee is die uh, het stel getrouwd heeft. Natuurlijk veel korter geleden dan iedereen verwacht op het moment dat mensen trouwen. Hè? En, en De tijd tussen de begrafenis en, en de trouwerij is eigenlijk veel en veel en veel te kort. Mm -hmm. dus, dus dat zit in iedereens hoofd en dat, daar, daar zal hij ook iets mee doen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat er ergens wel een, een echo zal klinken van, uh, van hun trouwdienst. Uh, Want daar hebben ze een hele bijzondere tekst gekozen, vind ik zelf. Dus iedereen kiest natuurlijk een bijbeltekst als hij in de kerk trouwt. En, en zij kozen uh, nou, een jaar of tien geleden voor... De tekst waarin God zich eigenlijk bekend maakt aan Mozes, de eerste grote leider van het Israëlische volk, die zich bekend maakt met de naam: Ik zal er zijn. En dat is natuurlijk een naam die, die aan de ene kant troost uitstraalt en een soort vertrouwen... en je gaat maar op weg en ik ben bij je... en dat spreek je ook richting elkaar uit bij zo'n huwelijk. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook iets... wat ontzettend gelogen straft is op een bepaalde manier... juist door, door het zo plotselinge, uh, ja, toch wel uh, verlies van, van deze bijzondere man. Dus, dus ik denk dat, dat Karel de Linde daar zeker... Uh, iets mee zal doen. Met, met, met, met dat, dat, dat ontzettend complexe gevoel wat om die tekst heen hangt. Van ik zal er zijn, ja, ik ben er zelf niet meer. Mijn man is er niet meer. Waar is God eigenlijk in dit alles? Hè? Dus, dus dat hij daar toch wel ergens uh, bij stil zal staan, lijkt mij heel aannemelijk. Ja. En dat is ontzettend persoonlijk. Dat kan niet anders. Maar ook heel moeilijk om die vraag te beantwoorden, lijkt mij. Ja, maar misschien is het soms ook al heel erg uh, troostend... als hij gesteld wordt en als hij aangeraakt wordt. En dat je niet ervoor wegloopt, maar dat je gewoon ook even erkent... dat dit een ongelooflijk moeilijk soort van dood is en verlies. Er is niks af, er is, er is alleen nog maar begin. En, en opeens moet je toch afscheid nemen. Dat is natuurlijk vreselijk. Dus dat kun je niet ongenoemd laten, denk ik. En, en daar heb je geen antwoord op, niet direct. Maar ik denk dat het feit dat je het benoemt... en dat je daarmee aangeeft dat je heel goed voelt hoe iemand er ook bij zit, ja, dat, dat, uh, dat dat ook al heel troostend kan zijn. En Mo belangrijk. Mooi gezegd. Jacobine Geel, theologe ja. en deskundige op het gebied van kerkdiensten... en religieuze plechtigheden. Bedankt. Ja, graag gedaan. Dag. Het NOS Radio Media journaal Overzicht. Martijn Naars is bij me, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eh, Omroep Gelderland die schrijft over de oproep van de Koninklijke Bond van Oranje Vereniging... en alle mensen om de vlag half stok te hangen... in verband met de begrafenis van Prins Frizo. Op alle gebouwen van de Rijksoverheid, waaronder het provinciehuis in Arnhem... hangt de vlag ook half stok. Ook op Twitter gaat het over de begrafenis. Er wordt gediscussieerd over de vraag of verslaggevers daar wel of niet verslag van zouden moeten doen. Ja, eh, dat klopt. Daar hebben we inmiddels ook antwoord opgegeven, op Twitter aangegeven, dat we uh, er terughoudend zullen zijn, dat we er ingetogen zijn, dat we afstand op afstand zullen blijven, uh, maar wel verslag doen van de begrafenis. Um, weerstation Meteo Alve twittert het weerbericht voor lage vuurse. 15 graden en 10 procent kans op neerslag. Steeds meer ouders in de regio Den Haag doen geen beroep op kraamzorg. De hulp bij de zorg voor hun pasgeborenen is voor hen te duur. Dat stellen de geboorteklinieken in Den Haag en kraamzorgorganisaties in het Algemeen Dagblad. De crisis is nu ook voelbaar in onze sector, zegt directeur Janne Bolleboom van Kraamzorg Wereldwonder. Daar zagen ze het aantal ouders met een aanvullende verzekering... in een jaar tijd met een kleine 10 dalen. De eigen bijdrage van 4 euro per uur... komt dan volledig van rekening van de ouders... zegt de directeur Bolleboom in de krant. Ja... Commotie in Flevoland over dit nummer van uh, zanger Sip van der Ploeg... en cabaretier Riets Gratema, die komt uit Friesland. Zij maakt het als protestlied tegen de Almeerse schaatsstempel, Ijsdome. Bij Almeer Flevoland leggen ze uit dat het niet te zwaar moet worden opgevat. Het is natuurlijk prachtig als meer een mooie ijsbaan krijgt. Het is alleen maar goed voor de schaatsport in Nederland... Maar... Uh, de plek waar de historie ligt en waar de grote wedstrijden gehouden moeten worden. en waar de topsportlocatie uh, moet blijven, dat is die al. En waar de vreugde is. En wij waren, een beetje, wij wij waren een beetje bang, dus we denken we moeten, wij als zangers moeten daar iets aan doen. Ja, het Tot is een soort protest: met een hele vette knipoog. Ja! Nou, benieuwd wanneer Ali B iets gaat doen, want die komt het al meer. Precies, de Limburgse politie die wil dat de meldkamer een lijst met alle in de regio krijgt. Door de meldkamer alle GPS-coördinaten van de verborgen schatten te geven. Moet worden voorkomen dat hulpdiensten onnodig uitdrukken. Woensdag werd de politie gealarmeerd over verdachte personen op een eilandje in een visplas in Maasbree. Ja, dat bleek een gezin te zijn op zoek naar zo'n schat. Uh, eerder zag iemand al een inzittende van een auto met een Duits kenteken... een verdacht pakketje vastmaken aan een brievenbus. Nou, de explosieve opruimingsdienst moest toen zelfs aan de pas komen. Maar ja, dat was dus niet nodig, had dus de Volkskrant. Nee, ja, misschien kent u het fenomeen, geokastjes. Dat is um, een apparaat waarmee je via GPS-coördinaten... op zoek gaat naar een verborgen schat. Ja. Waarbij allerlei aanwijzingen worden gegeven. Um, en uiteindelijk moet je dan uh, iets uit dat doosje halen. Toch, en ja. dan moet je ook weer wat terugleggen in een doosje. Dat is het idee. Dat gebeurt dan meestal in bossen. Of uh, inderdaad in een brievenbus. Nou, dankjewel Martijn. Graag gedaan. Vrijdagmiddag in... live! Tom de Graaf, voorzitter HBO-raad over goed onderwijs voor iedereen. Schrijver Jan Donkers is gastresident. De rubrieken van Justus van Oel, Frits Barend en Bert Brussen. Je hebt nu dus iemand die weliswaar heel veel geld heeft, maar dat is wat anders dan een krant redden. Veel satire. Wat is er op staatsgebied uh, gepresteerd? En uh, zit er een lekkere toefketchup op? Want dat uh, vind ik toch wel heel belangrijk. En zomerse live muziek van Mr. Smith and the Boys from Brazil. Kom langs in de kroning in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten.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 Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixt het komisch duo You e Goodest Man and Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl